Stand by me. Ha, Temptations. En uh, een van de groepen van uh, uh, Motown. oftewel uh, zwarte muziek uit Amerika, soulmuziek. Dat uh, in het uh, in hoogtepunt had in, 19, of in, in de jaren zestig, zeg maar. En het is uh, door velen wordt het beschouwd als een van de meest belangrijke groepen van Motown. Uh, net zoiets als de Beatles voor de rock was. Was de Temptation voor de soulmuziek. Oké. Okay. Dat vinden een heleboel mensen. Ze begonnen als de primes uh, in uh, Birmingham, Alabama. Uh, gingen al snel naar uh, de Motor City, oftewel Detroit. En daar kregen ze zelfs een, uh, een zustergroep en heette de Primats. En daar zaten onder andere in Florence Ballard, Mary Wilson en weet beetje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 Ook willen FNV'ers, die tegen samenwerking met de PVV zijn, lid van het CNV worden. Normaal krijgt het CNV 6 à 7 aanmeldingen per dag. Nu zijn dat er 25. FNV-voorzitter Jong gaat komende week met PVV-leider Wilders praten... over een gezamenlijke strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Het CNV liet meteen weten daar niet aan mee te doen. Bij het CNV zijn ook twee opzeggingen binnengekomen. Die zijn van mensen die niet willen dat het CNV breekt met de FNV. In Eindhoven zijn gisteren bij een voetbalwedstrijd 14 mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging en bedreiging. Een aantal wordt verdacht van schoppen en slaan van een 18-jarige jongen uit Best. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Twee van de arrestanten zijn volwassen mannen, de andere zijn jongens van 16, 17 en 18. In Noord-Ierland heeft een republikeinse paramilitaire splintengroepering het geweld afgezworen. De gewapende strijd is voorbij, zegt de INLA, een afsplitsing van de IRA. De groep zegt zijn doelen te willen bereiken door een vreedzame politieke strijd en bereid te zijn de wapens in te leveren. De INLA staat achter een aantal grote aanslagen in het Noord-Ierse conflict, waaronder een bomaanslag in 1982, waarbij 17 mensen omkwamen. De Britse en Ierse autoriteiten reageerden terughoudend op de aankondiging. Ze moeten nog zien dat het INLA echt stopt met het geweld. De wielerklassieker Parijs Tours is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij won de sprint van een kopgroepje van drie man. Vorig jaar schreef Gilbert de Najaarsklassieker ook al op zijn naam. Tweede werd Tom Bonen, ook uit België. En derde werd de Sloveen Bozic. Gerben Leuwik was met een zevende plaats de beste Nederlander. Het weer. Af en toe stevige buien met kans op onweer. Morgen minder buien en de zon breekt geregeld door. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Daar krijg ik een exclusieve rondleiding van Christine Kemp van de Meijen.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 En hij werd met de brigadewagen van de Zandvoortse Renningsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. Als we staan hier bij een oorlogsgraf, dat is van August van der Wey. Hij is overleden in het drankarwijderskamp drank in Rees, in Duitsland, even over de grens uh, uh, Hij is overleden aan de verschrikkingen van de honger en de kou. Uh, zijn er veel Hollanders in die tijd uh, overleden? Veel zandvoerders, met name, wil We ik? Er zijn wel wat zandvoerders overleden, uh, er zijn ook nog drie zandvoerders die hier niet begaren. Dus de zijn overleden.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 So it a dream.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 ja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 Hij is uh, begraven op, uh, nou, uh, in 1918, in mei 1918. Toen is hij hier, hier begraven. En dit is uh, het plekje. Het is de allereerste geweest die hier op deze begraafplaats begraven is. Was het was een echte zandhoorter. Ja, het was een echte zandhoorter. Wat is zijn bijnaam? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik zou, zijn er zoveel. Niet. Er zijn natuurlijk een heleboel groene. Ja, <laughs> dus nee. dat, uh, dat zou ik niet weten, nee. Dus uh, ja...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 Mot tendre enrobé de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un bon, juste une parole.